Van zon Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Mark Visser met het NOS journaal. Het Schepersziekenhuis in Emmen ontslaat een chirurg die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van zeker 5 patiënten. De chirurg werd in maart op non-actief gesteld. Vijf van zijn patiënten zijn na een maagverkleiningsoperatie overleden.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 Het ingenieursbureau Grondmei ziet weinig in het alternatief van het kabinet voor het onder water zetten van de Hedwigepolder Om de schade aan de natuur te herstellen, die ontstaat door het uitdiepen van de Westerschelde, wil het kabinet buitendijks schoren en slikken aanleggen. Maar de Europese Commissie zet vraagtekens bij het plan van het kabinet en de Raad van State heeft de uitdieping stilgelegd, omdat de gevolgen voor de natuur niet duidelijk zouden zijn. De Nobelprijs voor Natuurkunde wordt dit jaar door drie wetenschappers gedeeld. Dat zijn de Amerikanen Willard Boyle en George Smith en de Chinees Cao, die ook de Britse nationaliteit heeft. Cao krijgt de helft van de prijs van bijna een miljoen euro uit het onderzoek naar de manier waarop dataverkeer door glasvezelkabels verloopt. Boyle en Smith krijgen ieder een kwart van de Nobelprijs. Zij deden onderzoek naar lichtgevoelige chips in digitale camera's. ING wordt hoofdsponsor van het Nederlands voetbalelftal. De bank neemt met ingang van het nieuwe jaar het stokje over van Nationale Nederlanden. De verzekeraar is 20 jaar sponsor van Oranje geweest. De, de KVB en ING tekenen een contract tot en met het WK van 2018. Het weer tot slot veel bewolking en van het zuidwesten uit gaat het af en toe regenen. Het wordt ongeveer 20 graden. En ook morgen regent het flink, maar daarna wordt het droger. Dit was het nos Journal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aard en zie het.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 106.9 ZFM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 Motor, que es motor, die En de que is de kans van de kant. En de kans van de kant is de kans En de kans Seguro que es la fuerza del corazón es la puerta que te lleva, no mejor no, Ik no, no. no puedo pensar, tendría que cuidarme nada, como poco pierdo la vida y luego me. Is is wat je doet, is wat je doet, is wat je doet, is wat je is wat je doet, is wat je no, is wat je doet, is wat je doet, is wat je doet, is je te je De krea dat de la de krea es la puerta confusie de krea-confusie, de krea-confusie, que krea-confusie, que te confusie de krea-confusie, de krea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 Zo zijn de zeeën, en ga lekker.